11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Zo Zometeen in de gids.fm is het leven programmeerbaar. En wonen op de streep bij de Amstel Goldrace. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie heeft opnieuw een man opgepakt. die in verband wordt gebracht met de aanslag op het gemeentehuis van Waalre, de politie. Een 36-jarige man uit Eindhoven wordt ervan verdacht dat hij een van de brandstichters van het gemeentehuis in Waalre is. En tevens wordt deze man verdacht van de overval op een juwelierstand. De andere mogelijke brandstichter werd vorige maand opgepakt door die brand. Werd het gemeentehuis van Waalre in juli vorig jaar volledig verwoest. De afspraken die gisteren in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt zijn in beton gegoten. Dat zei minister Ascher van Sociale Zaken voor het begin van de ministerraad.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 Douwe Egberts komt in Duitse handen. De Duitse investeringsmaatschappij JAP wil het Nederlandse koffie- en theebedrijf overnemen voor 7,5 miljard euro. DE Masterblenders steunt dat voorgenomen bod. Douwe Egberts topman Benink verdient 10 miljoen euro aan de aanstaande overname. En dat is niet de eerste keer, vertelt economie-redacteur Merel Stickelorum.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 De dominee uit Ubergen is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Vorig jaar bracht hij zijn partner, ook een dominee, met een bijl om het leven. De rechtbank in Arnhem noemt de moord onthutsend en afschuwwekkend. Volgens deskundigen is de veroordeelde dominee verminderd toerekeningsvatbaar. En het weer nog van het zuidwesten uit buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 9 graden op de Wadden en 15 in Limburg. Morgen, geregeld zon, nog een enkele bui. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Bij de ANWB, Kees Kwaks met de verkeersinformatie. Een korte file op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar na een ongeluk twee kilometer. Oh. Met de plekken Plekkenhoogst. Goedemorgen. Vorige week werd er bekend dat er een fundamentele ontdekking is gedaan... in biologenland, de transcriptor. Zeg maar een soort van transistor die ons, nou ja, de mensen die er verstand van hebben... in staat stelt om genen aan of uit te zetten. Wordt het leven zo programmeerbaar? U gaat hier zometeen meer van horen. En stel, je woont op de finishstreep van de Amstel Gold Race. Wat doe je dan zondag als het wielercircus met groot kabaal zijn hoogtepunt beleeft? Onze verslaggever klopte met deze vraag aan bij het Huis op de Meet. En dat sociaal akkoord. Al die blije gezichten, die blijmoedigheid en al dat optimisme. Is dit nu echt of stond alles al vast in een bedacht scenario? We leggen het voor aan onze schaduwminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt nu klikken. Surf naar gids.fm. Ja, dat sociaal akkoord. Ik denk dat zowat iedereen er nu al wat over heeft gezegd. Maar wat vindt onze eigen schaduwminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan? Goedemorgen, Ruud Vreeman. Goedemorgen. Is er bij u ook zo'n jubelstemming? Nou ja, ik weet niet of je in een, uh, in een tijdperk... waar er elke dag honderden werklozen bij komen zo moet jubelen. Maar ik vind het wel een stap in de goede richting. Als we kijken naar de Telegraaf, uh, die maakt vandaag gehakt van de VVD... Rutte door de knieën, kopt die krant in dikke letters. Ja. Dan vraag ik mij ook wel af, heeft de PvdA hier niet een briljant politiek spel gespeeld... door via de FNV pijnlijke maatregelen rond WW en ontslagrecht dan weer te neutraliseren? En dat zijn natuurlijk wel maatregelen waar de partij zelf voor heeft getekend destijds. Nou, dat vind ik wel een, uh, een hele... Uh... ...bedachte fantasie. Ik denk gewoon dat het echt zo is dat in de uitruil met het akkoord... ...deze concessies door de Partij van de Arbeid gedaan zijn. Maar ja, dat gewoon zichtbaar wordt in de huidige crisis... ...dat de draagvlak daarvoor uh, totaal afbrokkelt... ...zowel bij werkgevers als bij werknemers. En dat daardoor deze correcties zijn opgetreden. Maar ja, regering is vooruitzien, hè? Ja, maar ik vond zelf deze maatregelen ook in het akkoord... ...vond ik een, uh, uh, een onjuiste opvatting... Als maar streven naar meer, uh, een Amerikaanse arbeidsmarkt... waar mensen minder beschermd worden en minder sociale zekerheid... denk ik niet dat dat de basis is voor de, nieuwe, voor de moderne ontwikkeling... en nieuwe opleving van de economie. Dus ik vind het heel verstandig van werkgevers en werknemers... dat ze deze correcties hebben aangepakt. Mag je toch zeggen dat de PVDA hier wellicht de VVD heeft overvleugeld? En er iets meer heeft ja, weten uit te slepen? Ja, dat interesseert mij eigenlijk niet zo. De kern is natuurlijk toch of je een land regeert... Samen met werkgevers en werknemers uh, die ervoor zorgt dat we uit de crisis komen. En dat ja, de werkgelegenheid weer, weer toeneemt. Dat is, dat is eigenlijk voor mij belangrijker dan het politieke spelletje wat nu in de, de Zwarte Pieter wat gespeeld wordt. Maar bij de VVD gaan ze het wel voelen. Ja, nou ja, goed. Dat is, uh, toen met, met die uh, inkomensafhankelijke premie toen was daar een probleem. In, bij de PvdA we leefden altijd het probleem dat in deze tijd die WW-inkorten en de ontslagbescherming verzwakken. Dat dat een onjuiste stap was. Het vertrouwen, dat is het toverwoord bij dit akkoord. De SP nou ja. Ja, die wijst er Ik toch op dat er wel wordt vastgehouden aan die 3 norm. Dus we hebben het dan wel over vertrouwen, maar wellicht ook een enorme bezuinigingsoperatie alsnog na de zomer. Ja, nou ja er zit wel een beetje uh, uh, de denklijn achter dat er een, toch weer een opleving gaat komen. En dan wordt dat probleem van het uh, terugbrengen van, die, uh, van het financieringstekort, dat, dat, dat komt dan beter in zicht. En... Je moet nu natuurlijk wel denken aan wat, welke maatregelen moet je nemen om de economie weer op gang te krijgen. En daar is vertrouwen, economie is voor een deel op psychologie, is vertrouwen een cruciale factor. En dus maak je even pas op de plaats? Ja, dat is dat je zegt van nou probeer nu in een in, neerwaartse in, in de, in de beweging weer een opwaartse te, te krijgen. En stel dan even de, de wens om de overheidsfinanciën op orde te krijgen even naar een wat latere datum. Maar niet helemaal van de baan. Uh, die blijmoedigheid die de hoofdrolspelers uitstralen, um, is dat geen klap in het gezicht van al die mensen die nog steeds dagelijks de laan uit worden gestoerd? Um, bijvoorbeeld, het woord banengroei zie ik niet voorbij komen in dit akkoord. Nou ja, indirect natuurlijk wel, want als, als vertrouwen toeneemt, dan zal ook, laten we zeggen, uh, wat een heel belangrijke factor is, is het consumentenvertrouwen: dat mensen weer gaan, gaan consumeren en gaan kopen. Kijk, ja, dat is natuurlijk het indirecte effect. Dat leidt er uiteindelijk weer toe dat er een toename is van de werkgelegenheid. Indirect werk je eraan natuurlijk. Maar uh, ja. als ik dan ook even kijk naar bijvoorbeeld de 100.000 thuiszorgmedewerkers... die hier ook helemaal niet voorbij komen. Heeft men, uh, of heeft men hier een kans laten liggen om daar ook wat aan te doen? Het banenverlies te beperken? Ja, dat zit dus niet in het akkoord. Hè? Nee. Dus, uh, maar er maar, maar zit het wel in het akkoord. Een, een, een hele kritische houding ten opzichte van die type van flexwerk... die... Uh, de rechtspositie van mensen die op de arbeidsmarkt zijn sterk uithollen, om daar een, een, een halt toe te roepen. Dat is natuurlijk een, een geweldige stap dat de werkgevers ook zien. Dat flexibiliteit belangrijk is, maar dat je dat niet kunt verhalen op mensen die je steeds zwakkere akkoorden en steeds zwakkere contracten geeft. Dus wat dat betreft vind ik het wel ook weer een stap vooruit. Ja, maar bij de flexwerkers is er natuurlijk nog wel wat ontevredenheid. Ja, nou ja, goed. Kijk, er zijn allerlei verschillende soorten flexwerkers in Nederland. Wat in ieder geval hier gezegd wordt. Daar waar het alleen maar een poging is om kosten te drukken, dus bijvoorbeeld payrolling te doen in Polen of uh, te proberen met nul contracten, uh, dat soort zaken. Ja, daar wordt natuurlijk toch van gezegd. Dat is niet in het belang van onze economie. En natuurlijk blijft er uitzendarbeid. Dus dat, is, dat is helemaal niet, uh, niet verkeerd. Natuurlijk zullen de tijdelijke contracten blijven, maar doe het wel op een fatsoenlijke manier. En zorg ervoor dat mensen ook loyaal weer worden aan hun bedrijf en dat ze niet alleen als een kostenpost worden gezien. Wat mist u zelf in dit akkoord? Nou ja, ik vind, laten we zeggen, voor een groei van de economie in, in de moderne economie in Nederland... is natuurlijk kennisontwikkeling, en scholing, opleiding. Vooral ook in een, in een, waar je als werknemer niet meer je hele leven lang bij één bedrijf zit. Is, dat is natuurlijk wel een hele cruciale factor. Er zit heel erg in het akkoord. Je moet mensen van werk naar werk begeleiden. De WW-periode waar mensen inkomen mogen moet zo kort mogelijk zijn. Ja, daar hoort dus scholing en kennisontwikkeling. Een innovatie, dat hoort er heel sterk bij. En dat vind ik een... ...punt wat nauwelijks in het akkoord is uh, opgeschreven. Dat gehele voortraject, zeg maar? Nou ja, gewoon kijk, er zit heel erg in van... ...we moeten willen proberen mensen steeds meer van werk naar werk te begeleiden... ...dat je niet lang in die uitkering zit. Alhoewel die uitkering dus nu alweer drie jaar is. Maar ja, dan hoort daarbij uh, omscholingsmogelijkheden. Uh, ja, toch toch ook, een, ook voor jonge, jonge werklozen is natuurlijk toch... Uh, ...kennisontwikkeling is, de, is je grootste kracht op de arbeidsmarkt. En die zien we niet terugkomen, hè? die woorden, die drie. Die, die zitten er niet in, hè. Ruud Vreeman, onze schaduwminister van sociale zaken en werkgelegenheid. Hartelijk dank. Oké. Okay. De Gids. Zagan, Gilbert of wie weet wel Nikki Terpstra. Deze zondag staat Limburg weer in het teken van de Amstel Gold Race. Talloze liefhebbers zullen in de buurt van de finish, die ligt twee kilometer na de Kouwberg, op zoek gaan naar een mooi plekje. Maar hoe is het als je pal langs dat parcours woont? Verslaggever Robert-Jan Boy ging alvast kijken bij de finish van de zware voorjaarsklassieker. Het is nog steeds Oscar Freire, dan een meter of 150, 200, dan is het Nicky Terpstra. Maar ik denk dat hij er niet helemaal bij gaat komen, hoor. Tenminste, nu nog niet. Hier. Maar ook ja. Terpstra, dus dat ding gaat weg hier vanuit, lijkt me wel. De rotonde gaat weg. Ja, rotonde is meer een uh, middenberm. Hier is de finishstreep. Ja. Daar is Vilt. heel klein plaatsje. Ja. Valkenburg twee kilometer nog erachter. Ja. Dit is de route richting Berg. Daar staat een berg bord. Staat een berg. Ik ja. zie een Rempel. Ja. Het is wel vlak, maar het is bovenop een berg. Grote witte partytenten. tenten. Hier moet het gebeuren. Uitzicht op ja, de Limburgse heuvel. Ja. En we hebben geen bloesem dit jaar. Alles, alles ligt natuurlijk een paar weken achter. Normaal om deze tijd hebben we altijd bloesem. Dan word je vrolijk van. Ja ze een... hebben het veel gevroren, toen hebben het geregend van de week... en nu staat er weer een koude wind. Koersdirecteur Leo van Vliet is bezig met uh, de laatste voorbereidselen. En dan is even de vraag, ja, de finish is dus hier. Ja. Dus dat betekent dat die mensen daar in dat huis ja. eerste rang zitten? Ja, die zitten eerste rang, ja. Er komen wel wat dingetjes voor te staan. Uh, Oud-NOS... Uh, uh, Waar de commentatoren zitten, die komen dat, hier te staan. Oh, dat komt voor dat huis. Nee, dat komt hier in, ja? langs de weg. Te staan. Ja? Heb je al gesproken, die mensen daar? Nee, die mensen ken ik niet. Hmm. Nee, maar die zijn wel allemaal geïnformeerd. We hebben informatieavonden gehad hier. En, uh... Ik ga even kijken. Gaan ik ik ga even kijken. Maar pas op voor de hond, er staat een groot bord. Hè? En het huis staat ernaast te koop, dus misschien is het wat hij Komt hij die bocht goed door? Hij komt die bocht goed door. Ter vrouw van Vuls van door de bocht, en begonnen aan de een villa met gele bakstenen en een mooie houten deur. Ik zie beweging. Dag mevrouw. Goedemiddag. Farah, uh, Radio 1, Gids.fm. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar de, de eerste rangplaats en daar, daar woont ik. u? Daar woon ik, ja. Ik heb de eerste rang en ik ben er heel blij mee. Er zijn We... misschien wel mensen die het uh, niet zo leuk vinden, maar ik ben er heel erg ja. blij mee. Kent u mensen die, niet, niet, die het niet zo leuk vinden? Uh, ja, God, je hoort wel eens wat in de winkel en zo. Mensen ja. die klagen, die... Uh, Overlast ondervinden, maar ja. Die zeggen, Gert, verder je alweer dat wielrennen? <laughs> ja, precies. <laughs> ja, overlast van de wielrenners die uh, zich niets van de uh, verkeersregels aantrekken. Oh ja, oh, dan ja. heeft u het over de toerijders. Ja. Maar ja, was... dit gaat natuurlijk over de wedstrijd, hè? Ja, zo toch geweldig? Ja, ja, ja, ja. Zeg, waar gaat u kijken? U uh, ziet die power aan de finish. Ik ga kijken... Um... Nou, ik denk tussen, deze twee, tussen de, mijn huis en het huis van de buren. Ja. Ik zie ze namelijk aankomen op de televisie op de Kouberg en dan ja. kijk ik naar buiten en dan, uh, ja. dan sta ik eerste rang en dan kan ik iedereen zien. Kan ik even kijken waar de televisie staat oh, ja. of even die route eventjes... Oh, ja. Uh... Ja, ja, ja, ja, dat kan. Ik zeg even tegen mijn vriendin dat ik terugbel. Ja, daar. Ik, bel, ik bel zo even terug, ja? Oké, okay, hoi. hoi. Hoi, hoi, hoi, Komt die ook kijken, de vriendin? Oh. Nee, nee, de vriendin oh. komt niet kijken. Oké. Okay. Ja. Rechts in het hoekje op de bank, dat is mijn plekje. U ziet daar op die ja, daar. rood leren band rechts. Ja, daar zit ja. ik op het hoekje. Dan kijk ik naar de televisie. Het staat in de hoek naast de open haard. Naast de open haard. Ja. Dan zie ik de rammers de kouberg opkomen. En dan ga ik op het gemak naar buiten. Want u weet, het is twee kilometer van hier. Ja, dus ik kan op het gemak kan ik naar buiten lopen. Dan gaat u naar buiten? Ik ga, ik ja. ga naar buiten, ja. De, grond, de, de hond loopt, uit. Waar is Freire? Ik wil Freire zien. Freire, met een gaatje met Philips. Gilbert, ver is het niet meer. Hebben we hier de tuin? Ja, nou, ik, ik, ik loop Zit langs het pad, langs het ochtend. Oh, dan gaat u hier zo'n beetje staan. Ja, want ik denk dat hier ook nog wel wranghekken komen. Ik hoorde net van de koersdirecteur Leo van Vliet dat daar de NOS-wagen zou komen te staan. Ja, ja, dat klopt. Met mijn neef, Gio Lippens. Die, is dan, ik... die uh, gaat dan uh, heel goed vertellen wie er voorop ligt en zo. Nou, hier ga ik ongeveer staan. Hier, nou, dat is voor je huis. Ja. Ja. Maar, maar uw neef Gio Lippens? Ja, dat is mijn neef. Dat is ook toevallig. Ja, leuk is dat hè? Die weet wel van de hoed en de rand natuurlijk. Die, ja, dat is expert wat wielrennen betreft natuurlijk. Ja. Heeft u al contact met hem gehad over de koers? Ja hoor, wij wat... hebben contact met elkaar. Wat zei hij dan? Uh, ja, God Jezus, dat zijn allemaal van die termen die ik, uh, die ik niet snap. Oh. Uh, hij noemt namen van mensen waar hij van denkt... Uh... Die oh. kans maken en zo. Maar zo gaan de gesprekken dan. Ja, jawel. Maar gewoon ja. eigenlijk ook meer als nee van niks. Nee. Die koffie komt drinken dat je welkom is. maar dat weet hij wel. Ja, ja, ja. en Dan gaan ze over de finish. En dan, en dan gaan komen ze hier uitrijden. En dan ja. zie je ze gewoon. En dan kun je ze bij wijze van spreken aanraken. Ah, en heeft ze dat wel eens gedaan eigenlijk? Nee hoor. Nee, <laughs> nee, nee. nee. Heet u ze geroken ook wel eens. Ja, dat wel. Ja. Hoe ja. ruikt dat? Vertel even hoe dat ruikt dan. Um, hoe ruikt dat? Hoe ruikt dat? Um, ja, hoe ruikt dat? Um, vermoeiend volgens mij. Die zijn kapot, die mannen. Als je ze ziet, ze zijn uh, uh, helemaal, ja, hoe noem je het uitgenageld? Is dat een uh, ja. goed Nederlands woord? Ja, uit, ja? Uit, dat, dat, uit, zo zien ja. ze eruit. Ja, ja. Je ruikt, je ruikt meer dan zweet eigenlijk. Ja ja. ja, ja. Ja, ze zijn kapot. Ik heb er respect voor, voor die mannen. Heeft ze ook eens hier voor uw eigen deur zien overgeven? Ja. Zien overgeven? Zien nee, dat niet. Zien kotsen? Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Wat is uw naam eigenlijk? Ineke Raven. Woont Paul aan de finish. Paul aan de finish, ja. Gaat weer genieten. Ik ga weer genieten, ja. En als alles gefinished is, wat gebeurt er dan daar in het huis met de gele bakstenen? Um, nou, er staat dan een flesje wijn op tafel. Nu ja, al een paar hapjes staan er ook wel op tafel. Want we vieren meteen de verjaardag van een dochter, die is vijftien uh, geworden. Ja. Dus hapje, drankje, wijntje, witte wijntje, rood wijntje, pilsje misschien. Wat heerlijk. Ja, dus ik zou zeggen, van als, u, als u er ook bent. U bent van harte welkom. Nou, dank u wel. Goed, maar nu op de Achten, hoogste van het erepodium. Hier komt uh, Thomas Dekker als laatste, als een van de laatste van het peloton over de streep. Ook hij is goed, maar Rotto de winnaar. Wat een verrassing. Hoi Gio. Ik verheug me erop om jou weer te zien. Ja, en zou hij dat gehoord hebben? Gio Lippen. Ze weten in ieder geval waar hij na de koers... Zo'n beetje is, ik denk, bij zijn daar aan de finish. En natuurlijk ook of, uh, of hij de verjaardag bezoekt... en of Robert-Jan Boy de verjaardag bezoekt, dat is nog onzeker. time. Southside girl, South girl. South girl van Don Dixon De is een element in een of DNA dat controls de flow of RNA polymerase langs the DNA. Dus je kunt het een beetje of, of als een elektrische draad, wire, except instead in plaats van elektronen en stroom die worden a langs een draad, we eigenlijk een moleculaire DNA hebben. We controleren een enzym genaamd de RNA polymerase, dat is de enzym dat de lezing van DNA of We're uitvoert. We controleren of de RNA polymerase kan flow langs the DNA. Ja, de vermaarde Amerikaanse synthetisch bioloog Drew Andy aan het begin van zijn introductie van de zogeheten transcriptor. En als u nu denkt, hier kan ik echt geen chocola van maken... stel ik u graag gerust, ik ook niet. Maar die transcriptor is wel belangrijk... want het is volgens wetenschappers zelfs een fundamentele ontdekking. En daarom hoop ik meer te leren... van hoogleraar Moleculaire Biofysica Kees Dekker van de TU Delft. Hij zit in de studio van Omroep West. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, daar beginnen we dan maar aan, uh, aan uw college. Zou u aan mij kunnen uitleggen wat dat is, die transcriptor? Ja, in een college neemt heel wat tijd meestal. Hè? Dus dat, dat uh, zou even wat tijd kosten. Maar misschien is dat het makkelijkste om te vergelijken met een transistor. Nou zal ook niet iedereen weten wat een transistor is. Maar dat is een soort schakelaar. Kijk, we kennen allemaal een lichtschakelaar waarmee je het licht aan en uit kan doen. Zo kan je ook een stroompje in een computerchip aan en uitzetten. En dat gebeurt met een schakelaar en die heet een transistor. En daar is eigenlijk de basis, dat is eigenlijk de basis van alle computers en uh, alles waar we mee uh, communiceren met, uh, met, met onze computers en onze laptops en dergelijke. Nou hebben dus deze meneer Andy, is professor in Stanford, die heeft een, een nieuw soort schakelaar gemaakt. Eentje die niet werkt, zeg maar in een computer, maar die werkt in een levende cel. Die dus in een levende cel een schakelaar aan of uit kan zetten. En dat noemt hij een transcriptor. Ah, dus je maakt eigenlijk een soort circuitje, mag ik het zo zeggen? Ja, in ja, een cel. Ja. Ja, dat is een hele nieuwe ontwikkeling. De laatste tien jaar of zo zijn er allerlei nieuwe ideeën... dat je eh, circuitjes kunt bouwen... net zoals je met, eh, in een computer een circuitje kan bouwen van transistors... dat je op basis van allerlei genetische elementen... in een cel circuitjes kunt bouwen. Ja, en wat doet zo'n transcriptor dan met die levende cellen... als die er eenmaal is? Nou, dat, het is net zoals je een schakelaar in een circuitje kan gebruiken... om iets aan of uit te zetten, kan die dat met die transcriptor ook. Dus je kan een bepaald biologisch signaal dan bijvoorbeeld aan- of uitzetten. Je kan misschien circuitjes maken... die bepaalde genen aanzetten uh, of uitzetten. En dat kan bijvoorbeeld. Dan kan je nadenken hoe je dat wil gaan gebruiken. Dan kan je nadenken over uh, een uh, bepaalde respons van je cellen... van je weefsel, die dan bijvoorbeeld... Uh, Extra gevoelig worden voor een bepaald medicijn of iets dergelijks. Dat dus je gewoon zegt: hé, hey, ik druk even op die knop en poef, daar gaat het ja. licht aan of uit, inderdaad. Dat is natuurlijk, we zitten natuurlijk heel erg uh, nog in het beginstadium. Hè. Je moet je voorstellen dat uh, deze man is nu iets gepubliceerd in Science, en daar uh, nou is hij enthousiast, uh, rapporteert hij dat. Dat is een beetje te vergelijken met 1946 of zo, toen John Bardeen in Bell Labs de eerste transistor maakte. Toen hadden we nog buizen zeg maar, om elektronica te maken. Hadden we hadden hele kamers vol met buizen om radio, elektronica en dergelijke te maken. En toen kwam hij met een heel klein stukje silicium waar je dan een schakelaartje van kon maken. En ja, dan duurt het nog wel tientallen jaren... voor je een integrated circuit kan maken... en dat je op een gegeven moment de computer kan maken. En pas in de jaren tachtig hadden we dan de personal computers... en in de jaren negentig internet. Ja, kijk waar we nu zijn. Zo moet je dat nu ook een beetje zien met die nieuwe ontdekking nu van die transcriptor... En, en, en soortgelijke DNA-elementen. Uh, we staan helemaal aan het begin... en we verwachten dat het over tientallen jaren... een enorm effect gaat hebben. Ik denk dan ook al snel aan genetische manipulatie. Zit ik dan een beetje goed? Nee. Uh, en ja. Uh, genetische manipulatie is een hele specifieke techniek... een soort copy-paste, dan neem je een bepaald stukje DNA uit een bacterie... of uit een virus, of uit een, uit een vis, of whatever. En dan kan je dat stukje DNA eruit knippen... en bijvoorbeeld ergens op een andere plek neerzetten... of bijvoorbeeld in een bacterie inbouwen. Zo kunnen we bijvoorbeeld menselijk insuline maken in bacteriën... door menselijke genen, stukjes DNA uit ons menselijk genoom... onze erfelijke informatie, kunnen we in een bacterie stoppen... en die kunnen we dan voor ons laten werken door heel slim die bacterie heel veel van dat eiwit laten maken wat het medicijn kan dienen. Ah, je geeft hem een mooie uh, opdracht. Is nee, dat is dus eigenlijk genetische manipulatie. Ja. Zeg maar. De, wat, we, wat we hier zien is nog weer, nog weer anders. Eigenlijk gaan we dus in die cel steeds beter begrijpen... hoe die circuitjes werken. Want er zitten allerlei circuitjes in een cel. Dus niet alleen waar die zelf inbouwen, maar die zijn er al. Dus we bestuderen eigenlijk hoe die genetische circuitjes werken. En maar het klopt inderdaad dat we nu ook steeds meer zelf kunnen gaan bouwen... En dat we in die cellen dus allerlei ja, dingen kunnen gaan inbouwen... en zelf onze schakelingen kunnen gaan ontwerpen. Ja. Ongelooflijk. Wordt het leven dan programmeerbaar? Kan ik u straks gewoon besturen, zeg maar? Nou, nee hoor. Zo moet je dat niet zien. Uh, op dit moment zijn we nog op de allereerste schreden aan het zetten... om te kijken hoe, hoe het allemaal werkt... en wat we daarin kunnen bijdragen om dat op een nuttige manier te gebruiken... voor bijvoorbeeld medicatie of behandeling van allerlei... Uh, ziekten en dergelijke. Uh, het programmeren van de mens of zo, dat is uh, echt. Uh, ja, dat, dat roept allerlei gevoelens op. en die zijn niet terecht, denk ik, in dit verband. Omdat we gewoon hier een wetenschappelijk stukje onderzoek doen. om te kijken wat we daarvan kunnen begrijpen en hoe we dat kunnen gaan gebruiken. Maar. Uh, als we dan wat concreter worden, want u heeft het over de medicijnen. Het zou natuurlijk fantastisch ja. zijn als alle medicijnen die je toedient... ook echt werken op die plek waar je het wil. Ja. Uh, je kan misschien ook gewoon echt ja, de slechte cellen helemaal aan- en uitzetten. Of draag ja. ik dan weer een beetje door wellicht? Maar... Nou ja, kijk, er, zit, er is een veld nu waar we steeds meer... inderdaad op die nanoschaal, die moleculaire schaal... als we helemaal inzoomen, zeg maar, je neemt een haar... en dan nog honderdduizend keer zo klein op die schaal... Heb je enkele moleculen. Nou, als je nu kijkt naar een ziekte als kanker of zo. Als we nu kijken naar de behandeling van kanker, wat doen wij? We, we, chirurgisch snijden we tumoren weg. Of we uh, geven iemand een chemokuur. Dat zijn natuurlijk vreselijk grofstoffelijke behandelingen. Waarbij je hele stukken weefsel weghaalt. Of waar je het hele lichaam uh, ziek maakt. Wat we nu, wat je, als je echt inzicht krijgt op wat er op die moleculaire nano-wereld gebeurt, dan is de hoop dat we als we op dat niveau ingrijpen, als het aller allereerste begin van die kanker kunnen aanpakken, dat we daarmee veel radicaler nieuwe behandelingen kunnen inzetten. Maar u heeft het over jaren. U zegt we staan eigenlijk aan het begin. Kankergenees ja. is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Hoe ver is die stap nog weg? Ja, dat weet u. Het is heel moeilijk te zeggen: want kanker is een heel complex proces met vele aspecten en er zijn ook vele. Verschillende vormen van kanker. Dus het is, dat is heel moeilijk algemeen te beantwoorden. Maar uh, in het algemeen kost dit wel vele jaren. Dus je moet meer denken, vijf jaar, tien jaar, misschien wel twintig jaar. Uh, maar dan hebben we misschien wel radicaal nieuwe en, en enorm veel betere methodes om dat te bestrijden. Want waar ga je beginnen om deze ontdekking, uh, ja, zeg maar, toe te passen? Nou, uh, eigenlijk... Uh, is dit op dat moleculair niveau eerst maar eens kijken hoe het daar precies werkt. En daar is dit, deze vinding van Andy een, een nieuw voorbeeld van... van hoe kunnen we daar controle uitoefenen... om die moleculaire processen in kaart te brengen... en verder te kunnen controleren. En nou is er verder wetenschappelijk onderzoek nodig om te kijken... hoe we dat kunnen gaan inzetten, om die circuits uit te bouwen... om dat inderdaad te realiseren in, ter, in termen van nanomedicijnen en dergelijke. En ja, dit is het startpunt om die weg in te gaan. En het voorkomen van ziektes uh, kan ik me ook zo voorstellen... als je dat echt zo als blauwdruk in kaart kan brengen. En echt kan zien, hé, hey, daar zit een rotte plek bijvoorbeeld. Ja, dus veel ziektes hebben te maken met bijvoorbeeld defecten in ons genoom. Dus bepaalde genen waar bijvoorbeeld een mutatie heeft plaatsgevonden. En als je dat beter in kaart kunt brengen... dan kun je ook methodes bedenken om... Uh, ja. Daar iets tegen te doen. Maar uh, het probleem vaak is nu is dat we toch nog te weinig weten van hoe dat precies werkt. Dus dat onderzoek is nodig om op dat hele kleine niveau echt uit te puzzelen hoe het precies zit. En die zit ver weg, helemaal in Amerika. U volgt dat een beetje. Hoe, uh, hoe ontving u dat nieuws? Zeg maar, deed, deed u een klein vreugdedansje in uw werkkamer? <laughs> nou, uh, hoe vind ik het nieuws? Een uh, journalist van de Volksstand die belde me op. Om te vragen of ik dit al gezien had en wat ik ervan vond en dergelijke. Nou, ik vind het heel erg mooi. Ik, ik, dit is natuurlijk ook niet, het komt niet totaal uit de lucht vallen. Het is uh, pak een beetje 50 jaar geleden. dat Feynman een, een van de grootste wetenschappers in de 20ste eeuw. al nadacht over kunnen we informatie opslaan in DNA. Dat is in de natuur gebeurt dat toch op die schaal van die ene nanometer, zeg maar een miljoenste millimeter. En zeg maar 20 jaar terug zijn de eerste mensen geweest. die voor het eerst DNA gingen bedenken als niet als een, alleen maar een genetisch. Uh, ja, bibliotheek, zeg maar. Maar ook als iets waar je misschien als een ingenieur iets mee zou kunnen, kunnen doen. En de afgelopen jaren is er een heel veld ontstaan... waar je DNA dus op hele andere manieren gebruikt. En dit, deze vinding is ja, een van de nieuwste uh, dingen weer in dat grote veld. Dus ik vind het een heel interessant veld waar ook veel van te verwachten valt. Hoe kostbaar is dit om dit straks ook gewoon in onze dagelijkse ja, medische wereld uh, te gaan gebruiken? Nou, op zich niet zo heel kostbaar in de zin van: uh, ik hoor de ruwe materialen of zo zijn, uh, zijn niet, niet extreem duur of iets dergelijks. En dat is ook een enorme ontwikkeling in waarbij het steeds en steeds goedkoper wordt. Dus dit is niet een soort uh, enorm dure infrastructuur voor nodig of zo. Dus dat zal best betaalbaar zijn. En hoe gaat u hem nu, nu verder volgen? Want uh, er is meer onderzoek nodig. In 1946 uh, had uh, ja. Toen de uitvinding van de transistor kwam, ook niemand kunnen vermoeden dat we nu zeg maar elke dag zaten te klikken achter een computer. Um, de, de, gaat u dit een beetje meer op de voet volgen? Heeft u bijvoorbeeld ook contact met hem of zijn team? Ja, ik zie hem uh, twee keer per jaar of zo. Wetenschappers die ontmoeten elkaar op conferenties. Toevallig Drew die heeft ook contacten met DSM in Delft en een company die best een vooruitstrevend beleid heeft om. Juist in die biotechnologie, die echt de hele advanced biotechnologie, uh, een rol te spelen. En daar is hij ook adviseur. Dus in dat verband zie ik hem ook wel eens in Delft zelfs. Uh, meer in, in het algemeen, uh, ja, dit onderzoek is gewoon een hele nieuwe tak van sport. die zeer, zeer veelbelovend is. En ook in mijn eigen uh, club in Delft. Ik, ik leid daar een CAF-instituut voor, voor nanowetenschappen. En ik heb daar een nieuwe afdeling opgezet. precies op dat interface van de nano. Fysica, de nanotechnologie en de biologie. En juist op dit gebied willen we ook uh, enorme voortgang maken... door nieuwe mensen eraan te trekken en dit, voort, dit onderzoek voor te stuwen. Ja. Er, ligt, er ligt iets heel moois in het verschiet, hoor ik zo. Er liggen prachtige dingen in het verschiet. Hoogleraar moleculaire fysica Kees Dekker van de TU Delft... over het genetisch programmeren. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Tot 12 uur nog, de spontaniteit van commerciële virals en de opblaasbare auto van Ford. Echt. Dit is Radio 1. Eerste Jan van den Putten met het NOS Journaal. De afspraken die gisteren in het Sociale Akkoord zijn gemaakt... zijn in beton gegoten. Dat zei minister Ascher van Sociale Zaken voor de ministerraad. Die afspraken staan en die gaan we uitvoeren, zei Ascher. Het kabinet maakte gisteren bekend dat een eerder aangekondigd pakket... van ruim 4 miljard euro aan bezuinigingen voorlopig van tafel is. De Brabantse politie heeft een man opgepakt in verband met de aanslag op het gemeentehuis in Waalre. Die man uit Eindhoven zou een van de brandstichters zijn. Er wordt ook verdacht van de overval op een juwelierstent in de Hallen. In die zaak heeft de politie ook twee andere mannen uit een bos opgepakt.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 En president Poetin heeft bekendgemaakt dat Rusland in 2018... een nieuwe basis in gebruik neemt om ruimtevaartuigen te lanceren. Die lanceerinstallatie komt in de regio Amur, bij de grens met China. Rusland lanceert raketten nu nog vanaf het lanceerplatform Baikonur in Kazachstan. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm met Deborah Blekenhorst. Zometeen de webwereld van een maatschappelijk muzikant. Hier is Adel Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth.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 U was zojuist oorgetuige van de Harlem Shake. Afgelopen winter was het een gigantische hit op internet. Het nummer besteeg de mega top 50 razendsnel... en de hele wereld deed vanuit het niets een gek dansje. Maar kwam het wel uit het niets? Of zat er meer achter het succes dan wat simpele mond-tot-mond -mond reclame? Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen. Je deed hem al even voor. Um, dus ja, een beetje een gek dansje. Dan heb je, je wel eens bijzonder aan de Harlem Shake, zojuist. Ja, dus het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, die internetmemes, dat zijn een beetje zoals wij ze ook wel. Net, want dit is een meme, zoals dat heet, dat is iets wat zich transporteert over het internet en waardoor dan iedereen het weet, zelfs al kan je er niks aan doen. En dat kennen we eigenlijk, dat verschijnsel meme, dat bestaat al langer. Dat, dat, we kennen dat bijvoorbeeld als uh, slogans ook wel... of dingen die ineens iedereen gaat doen. Want je hebt in Nederland ineens de hele tijd gehad... dat iedereen ging zeggen, die heeft wel een punt. Of ja, maar hij heeft wel een punt. Iedereen overal, elk paraatprogramma, elk radioprogramma... als er zo gauw ergens over gesproken werd... werd er dan wel, was er altijd wel weer iemand die zei... ja, maar hij of zij heeft wel een punt. En dat verspreidt zich en iedereen gaat dat gebruiken. En iedereen gaat dat gaan zeggen En dat, dat zit ook een manier van denken een beetje achter. Hè? Dat van, heeft wel een punt. Nou, dat is dan zo'n meme wat zich rondgaat. Het zijn ook reclameslogans. Het zijn eigenlijk ideeën die zich verplaatsen. zo Ja als een soort griep, zeg maar, epidemie hè? De, door de hele wereld. En dat muteert ook een beetje, dat verandert zo. Nou, internet is daar ideaal voor. Hè? Wat, uh, zeg maar, in de gewone wereld gaat het meestal nog van mond tot mond. Nou, in, op internet ging het vroeger van muis tot muis. Maar ja, muizen worden steeds minder gebruikt. En dan gaat dat snel rond en dat kan heel snel gaan. vliegt de wereld over. Het vliegt de wereld over. Maar hoe lang duurde het eigenlijk voordat dit rare dansje... want ineens was het er bij iedereen bekend was? Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje de grap. Bij die memes op internet, dat wordt gezien als iets heel authentiek. He, iemand doet iets. We kennen allemaal wel van die filmpjes. Een baby die huilt en die, die is dan leuk. En daar moet iedereen aan om lachen. En dan komen er 200.000 van soortgelijke filmpjes. Die ook verspreid worden. Iedereen kent dat dan. Tijdens vergaderingen weten mensen dat ze eraan moeten refereren. En dan weet iedereen waar je het over hebt. Nou, dit was een filmpje. De Harlem Shake. Dat kwam ergens. Dat is, een heel, dat is een nummer van vorig jaar. Gratis weggegeven op internet. He. En in februari was er een jongen in de Verenigde Staten. Die maakte een clipje waar hij die, die waar, waar raar op danste. En een paar andere jongens in Australië, die zagen dat. En die begonnen dat filmpje te imiteren. Of die, die, die, die maakten daar iets nieuws van. En die zetten dit muziekje eronder. Zo ging het ongeveer. En uh, vervolgens gebeurde er eigenlijk nog niet zoveel. Uh, het was er. Het, het was er, ja. ja. werd wat gekopieerd, enzovoort, enzovoort. En er is een interessant artikel geschreven, moet ik zeggen... die uh, erover die geschreven heeft... Uh, de... Kevin Ashton, die heeft er in Quartz Magazine heeft hij helemaal geanalyseerd... hoe is dat nou populair geworden? En iedereen denkt dan van, nou, dat verspreidt zich automatisch. Hè, dat gaat, iedereen kopieert dat. En hij is naar die statistieken gaan kijken... en is gaan zoeken van hoe dat is te gaan. En toen ontdekte hij iets. Het was helemaal niet vanzelf gegaan. In het begin wel. Toen was het wel even vanzelf gegaan. Maar al snel zag je dat er beroepslui op gingen zitten. Dat er... De lui die zeiden van, kijk eens wat leuk. Dit moet je nadoen. Maak je eigen video. Dat waren allemaal mediabedrijven. Dat waren allemaal ja, eigendom van Google. Van Time Warner. Van de grote muziekmaatschappijen. Uh, uh, uh, uh, en er werd dus eigenlijk gewoon iets gemaakt. Hè? En wie was een van de drijvende krachten daarachter? Dat was de gozer. Die, of de platenmaatschappij van die kerel die dat liedje heeft uitgebracht. Ja, die dacht, kijk Want, ik heb wat in handen hier. Ja, iedere keer. Dat weten mij heel veel mensen niet. Maar als jij een liedje op... YouTube bekijkt, gaat er geld naar de eigenaar van het liedje. En dat is meestal de platenmaatschappij. En daarbij zag je dus dat er eigenlijk een heel soort nieuw hè, uh, manier van werk ontstaat. Er wordt gedacht van we maken iets wat authentiek is. Iedereen maakt het zelf. Het is allemaal amateuristisch. Maar iedereen ook een amateur die een bepaald liedje gebruikt. Daar wordt geld over afgedragen, want er wordt gewoon reclame aangekoppeld. Hè? Jij wordt daar niet meer mee lastiggevallen. Maar je ziet steeds, ja, als je op YouTube iets bekijkt... moet je eerst 30 seconden reclame, of 5 seconden reclame, ja. of 10 seconden reclame. Alles wat je bekijkt zit reclame voor. Nou, En waar gaat het dus om? Om video's te maken waar je reclame voor kunt zetten... die door zoveel mogelijk mensen bekeken worden. En het is een beetje, doet een beetje denken aan reality-tv. TV, dat is verschijnsel verschijnsel uit de jaren negentig opgekomen. Uh, begin deze eeuw. Populair worden, dat was ook... Het idee van dat is echt, dat is oorspronkelijk. Nou, Daar zit niks achter, dat is televisie echt Televisiemakers, iedereen die bij de televisie werkt... die weet dat als er iets onecht is, is het wel reality-tv. er wordt allemaal in elkaar gezet, ja. wordt allemaal gescript. Niks wat je ziet is echt. <coughs> en de kijker heeft het idee dat hij naar iets echt zit te kijken. En wat zie je nu, en dat vind ik wel fascinerend... eigenlijk op internet zie je precies hetzelfde gebeuren. Mensen denken, kijk, dit is meme, dit is oorspronkelijk, enzovoort. enzovoort. En uiteindelijk ja, worden ze gewoon bediend door... Luid die dat altijd al deden, de muziekindustrie en de grote uitgever. Het grote brein erachter natuurlijk. Want YouTube is dan de grote winnaar, denk ik. Ja, want die verdient er geld mee. En YouTube is van Google en Google. Kijk, en daar gaat het dan een beetje om, want die dingen verspreiden zich. Nu, deze vandaag bijvoorbeeld wordt er uh, via Twitter Twitter lanceert een nieuwe muziekdienst. Um, die hebben ze een tijdje gelezen gekocht, uh, We Are Hunted. En dat wordt dan zo dat jij dat is heel erg handig. Um, jij gaat dat installeren. Dan kijkt hij naar de muziek die populair is op Twitter. Naar wat jouw vrienden leuk vinden, uh, wat jouw volgers leuk vinden op Twitter, wat er zo rondgaat. En dan wordt jouw nieuwe muziek voorgesteld. Nou, dan denk of ik, je oh, opgedrongen. Precies. En jij denkt, hé, hey, dat is handig. Dat is waar. Al mijn vrienden weten, dit is leuke muziek. Zo leer ik nieuwe muziek kennen. En dan doe ik dat helemaal op mijn eigen manier. Ja, denk dat zeg ik dus niet. Want er is een bedrijf achter. En dat bedrijf, het is niet zo dat zij zomaar een liedje maken. en dan eens gaan kijken wat er gebeurt. Zij maken een liedje, zij willen dat daar miljoenen naar kijken en dat er veel geld mee verdiend worden. Dus ze zullen alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Heel Ook slimme manipulatie. Het is, uh, totdat iedereen dit weer doorheeft... is dit voorlopig de slimste manipulatie. Ik mis wel een beetje iTunes in het hele verhaal, uh, ja, uh, nou ja, iTunes Gaat het wel goed met Apple überhaupt? Nou, met Apple, ja, daar zou ik me nooit zo zorgen om maken. Als het daar slecht mee gaat, dan gaat het daar nog altijd vele malen beter <laughs> dan met ons. Dus, uh, maar het is wel zo, ja, dat het idee van muziekjes downloaden. Je zegt van, je gaat geld verdienen via iTunes, want dan gaan mensen muziek kopen. Nou, dat zie je eigenlijk aan de alle kanten alweer verdwijnen. Aan de ene kant heb je Spotify een muziekdienst waar je niks koopt. Je betaalt een tientje per maand en je hebt alle muziek die je wil hebben. Ja. En je ziet dus, je moet niet vergeten, Google, uh, YouTube is veel belangrijker voor de muziek. En de muziek verdient inkomsten omdat ze daarmee verdienen aan de reclame die ervoor zit, dan iTunes. En jij maar denken dat je het zelf hebt bedacht. Steeds de hele tijd. Zo is het. Ik van het Ja. <laughs> Tussen aanhalingstekens dan. Dankjewel, Francisco van Jolen. En natuurlijk tot volgende week. De deze componist probeert via muziekprojecten mensen dichter bij elkaar te brengen, vaak in conflictgebieden. Aanstaande dinsdag organiseert hij in Amsterdam een groot benefietconcert om zo'n project te bekostigen. Aan Simone Wijmans vertelt hij meer over dat project en over zijn leven online. De webwereld van Merlijn Twaalfhoven. Op Facebook zit ik rond de 5.000 um, volgelingen. En per dag ben ik volgens mij wel ergens vijf à zes uur uh, achter mijn computer te vinden. Ik zag op Twitter dat je iedereen oproept om uh, aanstaande dinsdag 16 april... naar uh, Paradiso te komen voor een Benefietconcert. Waar is dat voor? Um, het is om geld in te zamelen om vijftien muzikanten, schrijvers, filmers... Uh, op reis te sturen richting een Syrisch vluchtelingenkamp. Dus het is echt een, een, een missie naar vooral de kinderen... waar we muziek mee gaan maken... En eh, het doel is dus ja, onze reis. En wat gaan jullie daar precies doen met die kinderen in Syrië? We gaan in eerste instantie eh, ze ontmoeten, luisteren naar hun verhalen... maar ook kijken of ze liedjes ont, eh, nog eh, kennen, eh, eh, herinneringen hebben aan muziek. En die herinneringen proberen we dan ja, levend te maken. Eh, en daar vervolgens met het materiaal dus wat ze in hunzelf meedragen... Uh, daar ja, mee samen te gaan werken en uiteindelijk een muziekstuk te bouwen... waarin die kinderen hun verhaal op een muzikale vorm aan elkaar... maar ook aan de buitenwereld vertellen. Ja, het gaat natuurlijk om geld inzamelen tijdens het benefietconcert, maar mensen kunnen ook een videoboodschap op YouTube plaatsen. En dat wordt dan aan de kinderen getoond, begreep ik. Precies, we willen eigenlijk uh, filmpjes van mensen meenemen. Uh, de kinderen daar laten zien en vervolgens daar ook weer filmpjes opnemen. Zodat uh, eigenlijk wat heel veel mensen in Syrië ervaren... namelijk dat ze totaal in de steek gelaten zijn... en dat de hele wereld eigenlijk niet op of omkijkt van wat daar uh, aan de hand is... Um, nou ja, bij enkele individuen willen we dat natuurlijk dat, dat beeld doorbreken. En willen we eigenlijk juist kijken van, hey, er zijn wel degelijk mensen die iets tegen je willen zeggen. En wil je wat terugzeggen. En ja, op die manier. kijk, het is natuurlijk kleinschalig, maar we hopen voor de mensen die betrokken zijn, eh, echt eh, duidelijk te maken, ja, dat dat ze eh, toch niet alleen zijn. Maar daar ben je op dit moment natuurlijk heel druk mee bezig, ook online. Wat, wat doe je verder online? Welke sites zijn voor jou interessant als componist? Ik probeer echt te kijken van wat voor eh, verhalen... bijvoorbeeld uit de plekken waar ik veel muziek heb gemaakt... zoals in het Midden-Oosten, en de Palestijnse gebieden enzovoort... welke verhalen vandaar zijn niet deel van die, die losse en hitsige informatie... maar kunnen misschien mensen wat vertragen, mensen misschien een beetje... Ja, Aandacht geven voor iets opmerkelijks. En noem eens één zo'n verhaal. Um, ik weet nu dat er een groep kunstenaars in Aleppo is, dus die stad die helemaal in puin ligt, die daar hun dat noemen ze volgens mij de Art Camping, die dus daar projecten maakt. En op het moment dat je daar een filmpje van ziet, zie je een hele andere kant van Aleppo. En dat zal ook nooit het journaal halen. Dus dat vind ik dan heel fascinerend om. Te delen. En muziek online, ben je daarmee bezig? Ik heb onlangs een stuk gecomponeerd en dat heeft mij heel verrast... omdat ik eigenlijk een heel oud stuk uh, heb gereanimeerd. En dat was heel, uh, heel lastig om me voor te stellen hoe het zou gaan klinken. En dat is nu uh, uitgevoerd, maar ik was daar heel erg door verrast eigenlijk omdat het dus werd uh, uitgevoerd door een hele goede uh, zangeres met piano... terwijl het oorspronkelijk voor een strijkwartet was. En hoe heet het stuk? I Can't Know... Weg naar benefiet in Paradiso heb ik heel veel geluisterd. En kwamen er ook allerlei, voor mij nog, onbekende mensen... die mij, uh, mij e-mailden of twitterden en zeiden van... hey um, mag ik komen? En uh, ik was wel gegrepen door Catel uh, door Chevalier. Die uh, komt optreden en Franstalige uh, muziek maakt. Eigenlijk een hele mooie combi van luchtig... en ook, ja, toch ook wel indrukwekkend... Ja, dus dat is een, een, een knappe, knappe combinatie. Net zoals eten soms heel geniaal krokant kan zijn. Dat is dan hard, maar toch toegankelijk door elkaar. Dat vond ik hier mooi aan. Ketel Chevalier met L'Amoureux standby. Zij is een van de artiesten die aanstaande dinsdag in Paradiso optreedt... tijdens het Benefietconcert Serious Music... georganiseerd dus door componist Merlijn Twaalfhoven. Zoals gezegd gaat het ingezamelde geld naar muziekworkshops voor kinderen in Syrië. En alle besproken links staan natuurlijk zoals altijd op onze website. De Autofabrikant Ford komt mogelijk met een bijzonder model. Een opblaasbare auto. Het patent daarop zou al zijn aangevraagd. Maar hoe haalbaar is zo'n revolutionaire auto? Aangeschoven, onze automan Wim Oudeweernink. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen, Een auto die je kan opblaasba opblazen. Opblaasbare auto. Heb je enig idee wat het gaat worden? Ik heb er geen idee van. Ik weet wel dat het uh, uh, ILUV is genoemd. Inflatable Light Urban Vehicle. En dat daar inderdaad patent op is aangevraagd. Maar het is een beetje verbaasd dat het uitgelekt is. Want ze kunnen er nog niet veel over zeggen. Maar het, het gonst een beetje op Blaasbarotus. Want een paar weken geleden had Volvo een 1 april grap de wereld ingestuurd. En dat was de airbag auto. Die zou als een airbag als geheel opengaan wanneer die iets zou raken onderweg. En dat was een aardige 1 april grap. Ik denk dat dit ook wel een beetje die kant op gaat. Of het moet wel een totaal nieuwe techniek zijn. Maar ik heb er nog nooit en andere collega's iets van gehoord. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd. 1 april grap of niet revolutionair zou het natuurlijk wel zijn. Ja als hij er komt. Dat concept van de auto, hè, zoals wij hem kennen, is, die, is, ja, is dat eigenlijk al eens eerder op de schop gegaan? Uh, met grote regelmaat ja. uh, zijn er de afgelopen 125 jaar de gekste dingen voorbij gekomen. Uh, ik noem wat uh, auto's die geen motor hebben, maar, tenminste geen aandrijving op de wielen, maar met een propeller in de staart. Uh, de overdekte motorfiets, uh, de vliegende auto, amfibievoertuigen... de hoeverkraft uh, en het een nog gekker als het andere. En bijna nooit hebben ze het gehaald in de, in de, in de realiteit. Maar aan de vliegende auto wordt nog gewerkt, hè? Daar wordt al uh, zolang lang in dit vak zit aan gewerkt. En eens in de drie, vier jaar, dan duikt die weer op, dan stijgt die weer op... en dan denkt iedereen dat het ei van Columbus nu eindelijk uitgebroed is... maar het gaat weer niet door. en, het, en Sommige dingen weet je van tevoren, dat kan ook niet gaan lukken. Maar deze, een Nederland, het Nederlands bedrijf dat ermee bezig is, die heeft er wel goede hoop op ja, dat het echt gaat lukken. Ik heb hem nog niet zien of horen vliegen. De alternatieven slaan dus niet al, al, altijd aan. Um, ja, toch, toch heb ik bijvoorbeeld ook de, de driewielers. Die komt dan bij mij een beetje op. Dat is een beetje meer van mijn tijd ook nog. Ja. Um, de, de, dat is wel een auto die dan bij mij uh, op, ja, een beetje naar voren komt. En dan denk ik, ja, die heb je wel toch wel veel zien ja, rijden ook. Dat hoor. ja, in, in, in Duitsland, uh, kort voor de, voor de oorlog en uh, in de jaren 50... had je driewielige bestelwagens en de Messerschmitt... Dat was heel, erg, uh, was heel erg populair in die tijd. Uh, in Engeland uh, was het zelfs een belastingmaatregel... dat als je een lichte driewielige auto had... betaalde je minder wegenbelasting dan uh, met een vierwielige auto. Er werd gewoon uh, 25% van de belasting afgetrokken. Je had een wiel minder. En uh, die zijn heel populair geweest in Engeland de tijd. Maar ze vielen ook zo erg om. En dat was ook zo gammel gebouwd... dat uiteindelijk dat is ook een, uh, weer een verleden tijd geworden. Ja, en zo is er zoveel voorbijgekomen. Bijvoorbeeld de overdekte motorfiets of scooter. Dat is jaren geprobeerd. Uh, BMW heeft het zelf tien jaar geleden geprobeerd om, om zeg maar een soort uh, ecologisch stadsvoertuig uh, uh, te ontwikkelen en op de markt te brengen reed uitstekend, maar die, dat ding is weer ten onder gegaan aan allerlei regelgeving. In sommige landen zeiden ze, ja, hij is overdekt. Dat is een auto, dat moest je met veiligheidsschuld op de motorfiets. En andere landen zeiden ze, nee, het is een motorfiets. Moet je een helm op terwijl die overdekt is. Ja, zo struikelen projecten ook wel eens. Maar je hebt ze wel eens een rijden in ieder geval. En dat is meer dan voor sommige conceptauto's ook, gaan worden Hij gezegd, is ook natuurlijk. in de verkoop geweest ja. een paar jaar. Maar dat heeft niet gebracht wat de BMW gehoopt had. Waarom verandert het nooit, Wim? Waarom lukt het nou toch echt niet? Uh, uiteindelijk is die auto ooit als een gecon redelijk compact uh, voertuig, uh, vier wielen, uh, je kan hem niet langer maken dan vijf meter, want dan is hij al veel te groot. Je kan hem niet breder maken dan twee meter, want dan past hij niet op de weg. Uiteindelijk wil je een soort compacte koets hebben, zoals het voor de uitvinding van de auto was, waarmee je met uh, twee of vier of vijf mensen in kunt zitten. En dat is eigenlijk het uitgangspunt waar uh, weinig aan getornd kan worden. Dat is de grote beperking, maar tegelijkertijd de uitdaging voor ontwerpers, om binnen die eigenlijk vastgestelde afmetingen... toch elke keer iets origineels te ontwikkelen. Zullen we het nog even hebben over alternatieven... waar wel wellicht iets van kan worden verwacht? Nou, zijn die er? Uh, uh, die zijn er. Uh, Eén voorbeeld is uh, de, de, de, de, de, de twee de tweepersoonsauto, de Smart. Uh, iedereen riep altijd, ja, zo'n so Smart. Die, die moet er komen. Dat is, uh, dat is de stadse auto waar we jaren op hebben zitten wachten. Toen was die er en het is nog steeds geen doorslaand succes. Maar het is wel een van de alternatieven die het min en meer gehaald heeft. Aan de andere kant had je in India een paar jaar geleden... de Tata, de 1000 dollar auto. Zou je denken, nou, daar loopt een storm. Onverkoopbaar. Er komt nu een wat luxere versie van. En die gaat het waarschijnlijk wel redden. Uh, en dan zijn er op het gebied van de techniek... nog een aantal dingen gaande die uh, toch wel interessant zijn. De, de, een auto die op luchtdruk, op perslucht loopt. Nou, dat is natuurlijk ook een soort ultieme, bijna ja, ondenkbare droom. Wie is daar uh, mee bezig? Uh, daar is Peugeot mee bezig. En het bestond al in de jaren 50 in de mijnen, uh, de kolenmijnen. Daar kunnen ze geen verbrandingsmotoren of elektro hebben... want elke vonk is meteen een, een mijnramp. En daar hadden ze mijn, uh, locomotiefjes die op perslucht liepen. Uh, Peugeot heeft dat nu gecombineerd in een hybride concept... Gewone verbrandingsmotor, maar dan geen elektromotor en ook geen, geen accu's... maar in plaats daarvan hoge cilinders die tijdens het rijden worden opgeladen... en dan in de stad, dan kun je een tijdje op perslucht rijden. En ze willen dat gaan maken vanaf 2016, dus misschien dat dat het wel haalt. Komt nog van het papier af ook wellicht? Ja, dat, de prototype rijden zelfs al rond. En dan heb je natuurlijk water, iets wat op water loopt, dus het is ook, ook zo'n ultieme droom... Ja, waterstof uh, en brandstofcellen, uh, dat, dat speelt ook. Daar kan ik volgende week maandag meer over vertellen. Ja, want dat ga jij doen inderdaad hè. We zijn heel benieuwd natuurlijk. Dankjewel Wim. En uh, mag ik dan zeggen tot maandag zo tot beetje? Tot maandag. Ja. Zo is het. De buis vanavond. Twan Huis ontvangt vanavond om vijf voor half negen op Nederland 2... de Britse televisiekok en kookboekenschrijfster Nigella Lawson. Het begon ooit met haar boek How to Eat, gevolgd door Nigella Bites... een heuse eigen tv-show. En nu is ze famous all over the world. Ze kreeg zelfs een eervolle vermelding in de 50 Most Beautiful People... van People Magazine. En dan ben ik benieuwd of het vanavond draait om de centrale vraag... hoe doet ze dat toch? En om die vraag te begrijpen, moet u toch gewoon maar... Kijken. Voor de ontspanning kunt u inschakelen op RTL 8. Daar begint om half negen de film Ray, over het leven van Ray Charles... met aanstekelijke muziek. En ik kan u verklappen, Ray Charles was niet zo blind als u zou denken. En als u de nacht met heimwee naar vroeger in wil gaan... U hoort hem al. Kunt u griezelen bij Jazz om middernacht op RTL 7... Over deze afloop ga ik helemaal niets verklappen. U moet maar kijken. En wilt u nog nostalgischer de zaterdag betreden? Dan is er op BBC 1 om 10 over 1 Mean Streets van Martin Scorsese. Een mooie sfeertekening van Little Italy in New York... met een jonge Robert De Niro en een jonge Harvey Keitel. En als u het helemaal uh, niet zozeer op de films wil gooien vanavond... en u wilt gewoon vastigheid, dan kunt u natuurlijk altijd kiezen voor de ankers. De wereld draait door. Daar zal onze eloquente gastheer vast en zeker welbespraakte gasten ontvangen. En Topkunst P&W hebben zeker actuele gasten aan tafel. U weet het, om 11 uur op Nederland 1 en de wereld draait door om half 8 op Nederland 3. Ik wens u vast een heel goed weekend. Surf naar de gids .fm. Dames en heren.